Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Mogelijk zijn zo'n acht besmet met multiresistente bacteriën. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Zeker 63 mensen hebben de bacterie nu. Ze zijn niet allemaal ziek, maar ze zijn wel drager van de bacterie. Vanochtend werd bekend dat het Maastad ziekenhuis basisregels heeft overtreden voor het indammen van infecties. Daardoor kon de besmetting met de multiresistente bacteriën voortwoekeren. De Europese beurzen zijn opnieuw in de min gesloten. Aan het begin van de dag stonden de beurzen in het teken van de angst dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. Maar na berichten uit Italië over bezuinigingen trokken de koersen weer wat aan. De angst dat de schuldencrisis in Italië escaleert lijkt wat weg te ebben. De aex index in Amsterdam sloot ruim 1% lager dan gisteren. ING, dat gisteren ruim 7% inleverde, sloot de dag af met een verlies van ruim 2%. Het Italiaanse parlement zou nog deze week kunnen stemmen over de omvangrijke bezuinigingsplannen van de regering. Volgens Italiaanse media heeft de voorzitter van de Senaat dat gezegd. Eigenlijk zouden de bezuinigingen pas volgende maand worden besproken. De regering van premier Berlusconi wil ruim 40 miljard euro bezuinigen. Dat moet toeleiden dat het Italiaanse begrotingstekort in 2014 is weggewerkt. De Duitser André Greipel heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het troefde in de eindsprint van het peloton Mark Cavendish af die tweede werd. De rit van vandaag ging over 158 kilometer naar Carmeaux. In de klassementen om de gele, groene en bergtrui veranderde niets. Johnny Hogerland rijdt ook morgen weer in de bolletjestrui. Het weer vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. Plaatselijk kan veel regen vallen. Morgen wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. Het is dan fris met maxima rond 17 graden.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 Viles in de randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam. Bij 1 3 en voorknopend Watergasmeer ook 3 kilometer. A4 naar, naar Den Amsterdam. 6 kilometer bij Zoeterwoude. En richting Den Haag bij Knopend Hoek. 4 kilometer na een ongeluk. En verderop bij Zoeterwoude Rijndijk. Ook nog eens een keer 4 kilometer langzaam rijden door een ongeluk. Daar zijn alle rijstokken weer vrij. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. voor Voorknopend Benelux 7 kilometer. Daar ligt olie op de weg. En daardoor is bij Knopend Benelux de ook dicht. Erg druk op de A9 richting Alkmaar. 12 kilometer tussen knoopend rot op Honderwijn Aker Sloot. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Sloten en de Koentunnel 8 kilometer. En tussen Oud-Zuid en de Zeeburgentunnel ook 8. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 11 kilometer. Door een ongeluk bij Bodegraven zijn twee rijstroken dicht. A13 richting Rotterdam tussen knoopend het Ippenburg en Delft 4 kilometer. En op de A20 naar Gouda 9 kilometer voor Knoopend-Twerbergseplein. En voor Knoopend-Gouden nog eens een keer 4 kilometer.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 Never happy and we were fine and dandy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 Do it Van Zandvoort, ook op tv. TV. ZFM Text TV, op kanaal 45. 45. 45. Vandaag in de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend, mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Met de hand, hand, hand. De liefde roept me. Ga je met me mee?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 Wat je met me doet Want tijd gaat snel Je leeft maar één keer Op het eerste gezicht En vooral dat bijzijn zijn Dat is alles wat ik wil Dus ga je met me Aan het strand vandaag In de zon, zon, zon vroeg in het ochtend, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, niet aan de hand Al, oh, al oh, liefde, roep me. Maar je houdt, oh, wees niet bang en ik geef je dat van mij. Yeah, that's fun. Can't you see? Before you're lonely. Come on, she's a. Dancer.